Jeroen van Kan met het NOS journaal Internationaal is voorzichtig positief gereageerd op de aankondiging van Rusland dat het zijn troepen uit Syrië grotendeels terugtrekt. Syrische oppositie hoopt dat het druk zet op president Assad om serieus werk te maken van de vredesbesprekingen. Ook minister Koenders hoopt daarop, maar wil eerst bewijzen zien van de terugtrekking. Of Rusland nu helemaal stopt met luchtaanvallen in Syrië is onduidelijk. Macedonië zegt dat het vanavond nog de honderden vluchtelingen naar Griekenland terugbrengt die eerder vandaag via een rivier op Macedonisch grondgebied wisten te komen. De Ongeveer 800 mensen zaten in een Grieks kamp en besloten de oversteek te wagen omdat de omstandigheden in het kamp slecht zijn. Ze wisten de gesloten grens via een rivier te omzeilen. Bijna 300 grote beleggers willen Volkswagen voor de rechter slepen. Ze eisen 3,2 miljard euro van de Duitse autobouwer... als compensatie voor de forse koersverliezen de afgelopen maanden... nadat het schandaal met Schummel diesels naar buiten kwam. Onder de schuldeisers zijn Duitse verzekeraars en een Amerikaans pensioenfonds. Europese veehouders mogen afspraken maken over het beperken van de melkproductie, hebben de Europese ministers van Landbouw afgesproken. Normaal gesproken zijn dit soort kartelafspraken verboden, maar omdat de zuivelprijzen erg onder druk staan, wordt er een uitzondering gemaakt. De Europese ministers hebben ook afgesproken dat landen boeren financieel mogen ondersteunen. Het tot nu toe onbekend vergat, op de bodem van de Finse Golf is hoogstwaarschijnlijk een 18e eeuw schip uit Medemblik. De gemeente zegt dat het vrijwel zeker gaat om het oorlogsschip Huis de Warmelo uit 1708. Toen een Medemblikse historicus vorig jaar een oude zeekaart terugvond, bleek dat het gevonden schip waarschijnlijk uit Nederland komt. Een duikteam moet dat definitief bevestigen. Het weer, lokaal kan mist ontstaan. Vannacht, de temperatuur zakt naar 3 graden aan zee. Tot iets onder het vriespunt in het Zuidoosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs. Later zijn er opklaringen en wordt het een graad of negen. Dit was. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Fie. ZANG